to cry sometimes, those days are gone, do you remember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 om een eind te maken aan de onzekerheid van de gemeenteambtenaren. De vakbonden kondigden vandaag allerlei acties aan... van reinigingsdiensten en parkeerwachten op Koninginnedag en andere dagen... om de druk te verhogen op het CAO-overleg. Proces tegen PVV-leider Geert Wilders begint in oktober... en niet nog voor de verkiezingen zoals werd verwacht. De rechtbank in Amsterdam zegt dat het een agenda-kwestie is. Zo heeft de NOS gehoord in de marge van het PVV-congres. Wilders wordt beschuldigd van het aanzetten tot discriminatie en haatzaaien in kranteninterviews en in de film Fitna. De PVV-leider wilde 18 getuigen horen, maar de rechtbank geeft toestemming voor drie. Het kabinet van België is definitief gevallen over de splitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Een lijnpoging door vicepremier Reinders is mislukt. Nu het tweede kabinet Leterme is gevallen, komen er in België zo goed als zeker vervroegde verkiezingen. Op het ministerie van Defensie en alle kazernes hangt morgen op de verjaardag van prins Willem-Alexander de vlag halfstok. Dat gebeurt omdat dan een van de twee militairen wordt begraven die vorige week in Oeroesgam om het leven kwamen. Defensie heeft in overleg met het Koninklijk Huis besloten dat de vlag uit respect ondanks de verjaardag van de prins halfstok gaat. De man die zaterdag in Zwolle overleed nadat hij een schop had gekregen tijdens een partijtje voetbal is niet door die schop gestorven. Dat is de conclusie voorlopig van het Nederlands Forensisch Instituut. Wat wel de doodsoorzaak is, wordt nog onderzocht. De man die de schop uitdeelde, is vandaag vrijgelaten, maar blijft voor justitie wel verdachten. Het weer vannacht opklaringen koelt af tot 6 graden overdag. Droog en zonnig, wordt het ongeveer 18 graden. Tot donderdag vrij lenteweer. Daarna af en toe een bui en daling van temperatuur. Dit was het NOS Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij Beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.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 You and me till the end of time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 Senza avere mai le cose che pretendi fondo scusa, tu che una pensata nella tana l'ho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 cose che pretendi in fondo scusa in cambio tu che dai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 To notice me To do it right, child.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 My headphones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 Oh uh -huh.